Uur. Wat hebben we algemoet met het TNW-journaal. De werkneprij gedaald. In augustus nam de werkloosheid af met 13.000 mensen. En daarmee komt het totaal aantal werklozen uit op 632.000. Vorige maand hebben relatief veel werkloze jongeren een baan gevonden. Of zijn ze met een opleiding begonnen. Voor het eerst is het aantal werklozen in de groep 25 tot 45-jarigen lager dan in de groep van 45+. Plus. Internationaal gezien is de werkloosheid in Nederland nog altijd laag. Alleen Duitsland, Oostenrijk en Malta scoren beter. Amsterdam wil minder vluchtelingen met de verblijfsvergunning opvangen. De vluchtelingen hebben recht op een huurhuis... maar volgens de stad zijn er te weinig huizen... en verdringen ze anderen die op de wachtlijst staan. Amsterdam vindt het onterecht dat een stad met meer inwoners... ook automatisch meer vluchtelingen moet opvangen. De gemeente wil dat het kabinet meer rekening houdt... met het aantal beschikbare woningen in een stad...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 Dit zijn de plekken met de meeste vertraging nog in de Randstad. De A9, ook maar Amstelveen tussen Beverwijk en Haarlem-Zuid. 9 kilometer door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En een stukje verderop richting Diemen tussen Aalsmeer en het knooppunt Holendrecht. staat 7 kilometer door een ander ongeluk. Ook hier is de linkerrijstrook afgesloten. Ook in de regio Amsterdam op de A10, de A10 West richting de A10 Zuid. Tussen Osdorp en de Rij, 5. Hier is ook de linkerrijstok afgesloten door een ongeluk. A12 richting Den Haag, 5 kilometer voor het Malieveld. En bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Bij het Knoppen ter is de weg richting Hoek van Holland helemaal afgesloten. De A27 Breda Utrecht bij Noorderloos 5. En ook 5 kilometer op de N44 Den Haag-Wassenaar. Daar staat tussen de N14 en Wassenaar file. Tot zover de verkeer.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 cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más de que de decir que una mujer cambió mi suerte mí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 Een muziek, mujer cambió mi suerte, een muziek, een muziek, een muziek, Zijfm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 Van Zandvoort op 106.9. Z-FM. fm Tous les vents balaien les mots de car Moi, je suis comme vent. L'esprit a mis la la. Je juist s'en doet trop vite. C'est ok, tant pis. C'est juste là, je magite. Je grandikt.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 platform My Python, uh, hollering for mercy, yeah. Hey. Then the whisper in her went harder, and then she said to me, Boy, just push that thing, uh, push it harder.